Even kunnen met het NOS-journaal. Te meiden. Mensen die in de buurt wonen moeten ramen en deuren dicht houden. De brandweer vertelt aan Omroep West dat een aantal buurtbewoners hun huizen uit moesten en dat een restaurant is ontruimd. De brand in Noordwijk zou zijn ontstaan in de technische ruimte van een beddenwinkel. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer heeft de brand in Noordwijk onder controle. Bijna 150.000 werknemers hebben vorig jaar gestaakt. Daarmee is 2017 het grootste stakingsjaar in bijna 30 jaar tijd. In 2016 staakten er nog 11.000 werknemers. De flinke stijging komt volgens het CBS vooral doordat basisschoolleraren het werk vorig jaar vaak neerlegden. Pornoactrice Stormy Daniels heeft Amerikaanse president Trump aangeklaagd voor laster... Aanleiding is een tweet waarin Trump spottend reageert op een compositietekening van een man die Daniels zou hebben bedreigd. De afgebeelde man zou haar in 2010 hebben bedreigd. Hij zou geëist hebben dat ze Trump met rust zou laten. Trump twitterde dat de tekening pure zwendel was. Daniels zegt dat ze in 2006 seks heeft gehad met Trump. De advocaat van Trump betaalde Daniels 130.000 dollar zwijggeld.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 Het weer op steeds meer plekken regent. Het ook neemt overal de wind toe. Het koelt vannacht af tot een graad of zeven in het westen. Tot vijf graden in het oosten. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Can't find a key without you not a crime when you look the way you do the way i like to picture you when i get home it's late at night i pour a drink Just a friend now Then why don't we call it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 All right. Whiskey highest floor of the Bowery, and I was high enough somewhere.